Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de zaak van de zogenoemde Biesbosmoord is een bekentenis afgelegd. Een man van 49 heeft bekend dat hij de Poolse man om het leven heeft gebracht... die in januari 2014 dood werd gevonden in het poldergebied De Kroon in de Biesbos. De man die heeft bekend was eind vorige maand gearresteerd samen met zijn vriendin. Een vrouw van 36 die eerder de partner was van de vermoorde man. Ze blijven voorlopig allebei vastzitten. Komt in Haaksbergen een monument voor de slachtoffers van het ongeluk met de monstertruck? De gemeente schrijft op haar site dat het ongeluk nog steeds veel impact heeft op veel inwoners van Haaksbergen. Het is op 28 september een jaar geleden dat de monstertruck tijdens een show op het publiek inreed. Drie mensen kwamen om het leven en 28 raakten gewond. Het Openbaar Ministerie gaat twee politiemensen en vier ambtenaren van Defensie vervolgen voor corruptie. Volgens het OM hebben ze gesjoemeld bij de aanbesteding van duizenden politieauto's en auto's voor het leger. De ambtenaren kregen van autofabrikanten en leasemaatschappijen voordeeltjes. Zoals gratis winterbanden, korting op het onderhoud van hun auto of op de leaseprijs. Ze kregen ook reisjes aangeboden. Vandaag is een nieuwe website de lucht in gegaan waar burgers gegevens kunnen opzoeken van 550 databanken van de overheid. De website data.overheid.nl verwijst door naar bestaande websites. Daardoor zijn honderdduizenden ruwe gegevens te vinden. Voorbeelden daarvan zijn gegevens over de geluidszinnen van treinen en over pijpleidingen in de Noordzee. Maar ook de exacte bedragen die partijleiders zoals Samsom en Time in de partijkas hebben gestort. De KNVB heeft FC Utrecht een boete van 10.000 euro opgelegd vanwege de antisemitische spreekkoren tijdens het duel tegen Ajax in april. Ook moet bij de volgende thuiswedstrijd tegen Ajax de bunnik tribune leeg blijven. Door M kan niemand vervolgen, omdat niet kan worden vastgesteld wie er aan de spreekkoren heeft meegedaan. Het weer, het is zonnig, alleen in het noorden en het oosten zijn er nog enkele wolken. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, bij maxima tussen 24 en 29 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A2 utrecht -ten bos voor de afrit Everdingen 5. De A2 utrecht -ten bos bij Zalbommel... vanaf de afrit Everdingen over 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vanuit Utrecht naar Den Haag op de A12... gaat het langzaam tussen Woerden en Knopend Gouwen. En vanuit Den Haag op de A13 naar Rotterdam... tussen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Richting Europort op de A15 tussen Pennis en Spijkenissen 5. Op de A16 Rotterdam-Breda... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Klaverpolder 9... A20, Hoek van Holland richting Gouda voor het de 5 kilometer. En richting Hoek van Holland voor het de 5 kilometer. A27, Utrecht-Breda, langzaam rijden en stilstaan tussen Hagestein en de afrit Werkendam. De N15, Europoort-Rotterdam voor Spijkenissen, 6 kilometer. En op de N57, Rotterdam-Brouwersdam voor Hellevoetsluis 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out. bij de tweede uur van de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Je kan het vandaag wel eigenlijk uh, MoFM noemen, maar ik ben er al uh, vanaf tien uur te horen nou, uh, op de radio. Wel gezellig over. Uh, je luistert naar de nummer dertien van deze week. Dat is we samen met Parson James, met Stol de Show. Even voor de klok van uh, vijf uur, om kwart voor vijf, om precies te zijn, zal ik de top drie instarten van deze week. Heb je nou gemist hoe de top 3 de vorige week uitzag? Helemaal geen probleem. Rond die tijd zou ik het jou ook uh, gaan verklappen. Ik uh, kan je wel verklappen... alvast dat het een... Uh, compleet andere top 3 is... dan uh, van vorige week. Er zijn geen zittenblijvers uh, in de top. Alleen nummer 10 uh, is de laatste zittenblijver... die we hebben. Die gaan we ook uh, zo direct uh, voor jou draaien. Maar ik denk... Uh, ik doe deze nog even een keertje. Klein race mee van de platen... Uh, van, uh, 20 tot en met 10 uh, gok ik zoiets, hè? Dat klopt helemaal. Normaal gesproken slaan we ze over, maar. Uh... Ah joh, waarom niet? We gaan de complete top 10 straks uh, voor je draaien met eerst een uh, resume. Nou, op nummer 20 hebben we Lost Frequencies met Are You With Me. En op 13 weken in de lijst nummer 19 vinden we Floor Ones en de machines met Ship to Wreck. En op nummer 18 hebben we Ellie Golding met Love Me Like You Do. En op nummer 17 Lost It Not met Rhythm Inside. Op nummer 16, vorige week stond hij op 17... Martin Solveit met GTA en Intoxicated. Op nummer 15 vinden we Omi met Cheerleader. En op nummer 14, Zara Larson met Uncover. Op nummer 13 vinden we Kygo featuring Parson James met Stole The Show. En op nummer 12, Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. See you again. En op nummer 11, al 8 weken in de lijst... Lena met Traffic Lights. De Euro Breakdown op Vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En zoals ik al zei, wij gaan de nummer 10 draaien van deze week. Dat is uh, in handen van David Guetta, What I did for love. Blijven zitten deze week op het plekje waar ze het zo fijn vinden. Nummer 10 in de 20ste week. David Guetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Talking loud, talking crazy. Not me outside. It's true what they say I'm always late Say you need a little space I'm in your way You're all Nou, dat uh, bij de Tour de France nog uh, 51,9 kilometer gereden moet worden... zal nu ongeveer op Secure Park de DTM, uh, dus een uh, testrondes gaan rijden. Dus doe je ramen en deuren open om dat uh, prachtige geluid van die uh, Duitse Tourwagens uh, tot je te nemen. Lekker op de achtergrond uh, ZFM aan laten staan. Want dan kom je, je te weten welke er deze week op nummer 1 staat. Uh, hij heeft vorige week niet op nummer 1 gestaan, maar wel al een keer eerder hoor. Dat zou ik dan wel weer erbij verklappen. Je hoorde Jess Glynn met Hold My Hint op uh, nummer 9 deze week uh, in de Euro Breakdown. Goed, we gaan even kijken naar uh, wat uh, artiesten nieuws. Uh, ken je, uh, ken je, ken je hagelslag? Ja. Weet je hoe ze dat in België noemen? Nee. Weet je dat echt niet? Nee. Mezenstrontjes. Mezenstrontjes. Mezenstrontjes. Maar goed, waarom uh, hagelslag? Het gaat over Miley Cyrus. Want uh, donderdag plaatste Miley Cyrus een aantal bijzondere foto's op haar Instagram-account. Zo plaatste Miley Cyrus een uh, foto waarop ze zichzelf had overgoten met uh, gekleurde mensestrontjes, Oftewel hagelslag. Bij een andere foto met gekleurde spikkels en snoepjes schreef ze My Actual Current Mood... En op twee andere foto's ontbreken kledingstukken. Oh, ik heb er op Instagram, maar ik heb hem gewist. Uh, maar zijn haar bos, borsten bedekt met uh, stervormige stickers? Bij een van die foto's schreef ze Good shit coming. En op de foto's uh, gewoon een creatieve uitspatting thuis zijn. Of dat er binnenkort een nieuwe videoclip aan zit te komen. Dat is niet helemaal duidelijk. Nou, bij Miley Cyrus weet je het dus maar nooit. Ik ga even goed terugkijken op Instagram, overigens. Ik heb haar Instagram hoor. Dus. Nou, ja, dat heb ik met R.A. en Grande. Ja, ja, ja, ja, ja, die heb ik ook op Insta. Maar ik zit er alleen nooit op, dus het uh, kan heel goed zijn dat ik het gemist heb. Ik denk als ik er één keer in de twee weken op zit op Insta, dat het veel is. Uh, Black Eyed Peas, ken die nog? Die ken ik nog. Ja, nou ja, ze gaan een uh, rentree maken. Want zelf hebben de Black Eyed Peas uh, nog niets bevestigd. Maar vanaf de website van hun artiestenmanager Scooter Brown is af te lezen. Uh, dat er wat gaat gebeuren. Want dit jaar bestaat de Black Eyed Peas 20 jaar. En eerder hebben ze al aangegeven dat ze willen vieren. In welke vorm uh, en of alle bandleden nog meedoen... dat is uh, compleet onduidelijk. De naam van de band staat nu vermeld op de website van Scooter Brown. Brown verzorgt het uh, management van bijvoorbeeld... Carly Ray Jepsen, Ariana Grande en PSI Psy. En in 2010 verschijnt het, uh, verscheen het uh, laatste album van de Black Eyed Peas. En dat was het album uh, The Beginning... Um, Zayn Malik, waar kennen we die van ook alweer? One Direction? Oh ja, wat de fuck is er nou met Justin Bieber? Uh, One Direction aan de hand. Uh, Zayn Malik heeft namelijk een slordige 4 miljoen euro uitgegeven aan een luxe villa... waar hij uh, met zijn Pierre Edwards, Perry Edwards, wil gaan wonen. Gisteren nog deden fans via social media een massale oproep... om de verloving met Edwards uh, te beëindigen. Maar Malik geeft een uh, passend antwoord duur, uh, wereldkundig, uh, te, door wereldkundig te maken... dat ze plannen hebben dit grote huis te gaan betrekken. Daarin zijn uh, maar liefst uh, zes uh, slaap- en vijf badkamers. En is er een uh, apart gastenverblijf met nog uh, eens een keertje drie slaapkamers. Ja, De villa op een uh, steenworp afstand van uh, Londen... Uh, ligt op een steenworp afstand van Londen, moet ik zeggen. En met uh, ruimte is het een prima plek voor zee... En Perry uh, met de Little Mix uh, op tournee is. Ja, toch? Ik zou er lekker gaan zitten. En Ariane Grande dan. Dat is echt, echt, oh, stop te persen. Dit is echt goed nieuws. Van Ariane Grande die al. Ja, ja, ja, nou weet je wat ik doe? Um, uh, luister zelf maar even. Hi, y'all. Het is me. Voor um, je van mijn puffy cheeks, please. Ik maak deze video van Wisdom to the Recovery Help. Maar ik wilde gewoon een video maken om weer weer te verontschuldigen voor het hele donut fiasco en de Um, Want ik voel dat de apology die ik postte, ik heb mijn kans om. Nou goed, uh, zo gaat het nog vier minuten door. Um, echt helemaal zielig. Want Ariana Grande heeft, zoals je hoorde, weer haar excuses aangeboden voor wat zij omschrijft als het donut fiasco. Deze keer heeft ze hier een video voor opgenomen en die staat dus op YouTube als je hem wil zien. Eerder deze week verschenen er opnames online van een beveiligingscamera in een donutwinkel. Daarin is te zien hoe de 22-jarige zangeres haar achtergronddanser zoende. En hoe de twee elkaar uitdaagden om aan een donut te likken. Ook zei Ariana Grande dat zij Amerika haten. Ze moet ook wel lekker in Nederland komen. Uh, eerder bood Ariane al haar excuses aan. En legde ze uit dat uh, ze niet blij is uh, met de voedselindustrie in de Verenigde Staten. Uh, zoals ze zegt. Uh, ik heb het gevoel dat ik mijn kans heb gemist oprecht mijn excuses aan te bieden. Dat zegt ze nu in de video. Uh, het uh, het, het zien van een video waarin je je slecht gedraagt. Is zo'n harde confrontering. Ik was echt teleurgesteld in mezelf. Al dus Ariane. Uh, de zangeres belooft dat ze van haar fouten wil leren. Ik wil nooit minder dan een positieve invloed zijn. En ze besluit uh, het filmpje met het uh, spijt me echt. En ik hou van jullie. Oh. Oh. Nou, Ariane, alles is weer goed. Een beetje... Uh... Nee, nou, ja, dit ga ik niet over uh, verder. Uh, alles is weer goed, Ariane. Je bent weer gewoon welkom hoor in Nederland. En uh, ik denk ook bij al jouw fans... Ik denk dat het wel goed moet komen. Ook al sta je niet in de lijst. Komt goed. Wat jij, Sander? Nou, ze komt nog wel terug. Ja? Ja. Met? Welk nummer? Dat weet ik nog niet. Oh. Maar ze komt terug. Hey, het is wat, hè, met die meiden. Ik zit zo over te denken. Eentje die doet gek met een donut en de andere doet gek met hagelslag. Ja. Het kan allemaal tegenwoordig. Ik snap het niet. Don't tell the gods I left mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover.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 We're dancing I'm right. sorry. Greatest anthem ever heard Now sing together Down, Paddy to the Paddy, to the Paddy, to the Paddy, to the Paddy, to the Paddy, to you, Paddy, to the Paddy, to the Paddy, the the most. I gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you.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 Hier op uh, Zierf Zandvoort. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte alle 40 op een rij. De top 40, Radio 538. Ja, inderdaad, de collega's van de Radio 538 uh, die presenteren dus de Nederlandse top 40. En die ga ik even met je doornemen hoe die er van deze week uitziet. Op dit moment uh, wordt hij nog gepresenteerd door uh, Jeroen Nieuwenhuis. Dat zal tot uh, zes uur duren, dus uh, luister van vijf tot zes dan ook even. Maar dan heb ik al lang verklapt wie er op nummer 1 staat hoor, echt waar. Hé, hey, uh, de Nederlandse top 40 uh, is de hekkensluiter deze week. Kaigo samen met Conrad, met uh, Firestone. Daarboven staat uh, Love Me Like You Do van Ellie Colden nieuw binnengekomen op 38 is uh, Holding On van Disclosure en Gregory Porter. Omi staat er nog steeds in uh, op 37. En Ed Sheeran op 36 met uh, Photograph. Uh, Rihanna Kanye West en Paul McCartney staat er ook in met 4.5 seconds op uh, 35. Op 34 dan uh, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker uh, van Maroon 5. Op 33 Bad Blood, Taylor Swift en op 32 I Don't Like It, I Love Him uh, van uh, Flo Rida. Everdeck is ook nieuw binnengekomen met, samen met Mike Taylor met uh, Summer Thing op 31. Op 30 uh, dan Hungry met uh, Dothan. Uh, dan gaan we er even doorheen uh, skippen, want anders uh, ben ik het morgen nog aan het vertellen. Kan ik het net zo goed uh, echt solliciteren bij 538 uh, als ik hem helemaal ga doen. Uh, New Day van Hoek op 24. Listen Be uh, met Save Me op 22. En Jess Glynn, Hold My Hand, op 21. En je hoorde hem net bij mij uh, op CFM hier. Uh, where Are You Now? Skrillex Diplo presents Jack U. You with Justin Bieber. Staat in Nederland top 40 op uh, 20. Armij van Buren samen met Mr. Props En Adieu op uh, 17. En Years and Years uh, met King op uh, 14. Adam Lambert dan met Ghost Town. Die staat uh, op de achtste plek in de Nederlands top 40. En op de zevende plek staat Last Frequencies. Are You With Me? Kenny B. met Parijs op uh, nummer 6. En Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Pardon staat op de vijfde plek. Uh, de Show staat op vier dan. Major Lezer staat op 3. En Felix Jean met 1 Nambardi staat op 2. Ja, en dan is het bijna geen verrassing meer... Uh, wie er op uh, nummer 1 staat in de Nederlandse top 40. Voor de weet ik veel hoeveelste week op rij. Ik snap het nog steeds niet. Lil Kleine en uh, Ronnie Flex met uh, drank en... Uh, ja, drugs. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan naar nummer 6 van deze week van de top 40 van Europa dan. Die is in handen van uh, Lange Money Lewis met het prachtige Bills. En ik zeg het, hij blijft iedere keer zeggen: het slaat echt op iedereen. Luister maar goed naar de tekst. Lange Money Lewis op zes Bills! Deze week, dat is wel grappig. Uh, er is wel een hoop gebeurd natuurlijk in een uh, artiestenland. Uh, deze week uh, kunnen we ook weer een uh, valpartij toevoegen. Uh, nou maakt, uh, naast uh, nadat Madonna uh, Beyoncé... Uh, noem ze allemaal maar op uh, zijn gevallen op het podium... Uh, <laughs> uh, maakt Lady Gaga ook een uh, glijger op het podium... maar uh, ditmaal uh, in uh, Monaco. Uh, de zangeres deed uh, daar samen met Tony Bennett een optreden in het kader van haar Cheek-to-Cheek -to -cheek Tour. Nou, tijdens uh, Anything Goes viel de 29-jarige zangeres voorover... maar uh, ze bleef gelukkig ongedeerd. Wel mogen we haar nu toevoegen aan het rijtje van uh, vallende sterren... in 2015 uh, tijdens hun optreden. Zo ging Madonna hard onderuit bij de Brit Awards... en ging uh, die edge van uh, U2 over de rand van het podium naar beneden. Ook uh, Chris Brown kon uh, tijdens een show niet op zijn benen blijven staan... En uh, P. Diddy uh, viel in de gat tijdens uh, B.R.T. Awards. En Dave Grohl brak zijn uh, benen bij een val van het podium. Nou, he, leuk hè, die vallende sterren. Je weet dat je winst mag doen, hè? je vallende sterren hebt gezien. Ja. Ja? Wat heb je gewenst? Of je hebt het niet gezien? Ik heb het nog niet gezien. Nou, ik zal straks een filmpje laten zien. Um, Ed Sheeran dan. Ed Sheeran is namelijk prima op de hoogte van um, voorbehoedsmiddelen... En uh, gaf Christina Perry uh, de ultieme tip via een tweet. Uh, Christina Perry gaf aan dat ze bezig was met het uh, inpakken van haar koffers. Uh, en daarop vroeg Ed Sheeran of ze nog meer uh, jeans gaat uh, meenemen. En omdat de ruimte in de bagage van Perry wat be beperkt was, verkozen ze sneakers boven een paar jeans. Uh, je hebt uh, ook crocs nodig. Uh, iedereen heeft crocs nodig, zo schreef, uh, zo schreef uh, Ed Sheeran. Uh, de toen nog uh, niets vermoedende Perry antwoordde: Als ik maar crocs mee neem, dan doe jij dat ook. Ja. Nou, de echte aap uit de maal volgde daarna met een uh, afbeelding waarop te zien was hoe effectief voorbehoedsmiddelen zijn. Condooms 99%. De pil, de anticonceptiepil, 99%. En de crocs 100%. Ja, niemand wil met je naar bed als je die dingen aan hebt. Maar je doet ze ook uit. Je doet ze van je voeten af. Nou ja, ik moet ook alles uitleggen. Um, John Legend dan. Op een, uh, of het een uh, bewuste vervolgactie is, dat weten we dan nou weer ook weer net niet. Maar een dag na de billen van niemand minder dan Justin, Justin Bieber, Bieber. Volgden nu ook de billen van John Legend. De foto van John Legend's billen waren te vinden op, uh, op het Insta-account van zijn vrouw Chrissy Teigen. Aardigheidje, zeg maar. Want ze maakte het kiekje terwijl de zanger bloot voor de televisie stond. Wel was ze zo aardig om haar knie in het zicht van de camera te plaatsen. Dan denk ik dan weer... Nou ja, laat maar. Uh, Instagram is in de richtlijnen strikt over blootfoto's. Zo werd de recente foto van het model, van het model verwijderd... omdat Tijgen Tegan toen topless te bewonderen was. Chrissy deed toen haar best om de bewuste foto te bewerken... maar zag ook die foto toen weer verwijderd worden. Dus uh, van Instagram mag er niet daarvoor waarschijnlijk. Dus het knietje ervoor. Ik dacht dat het uh, andere redenen had. En wat voor een redenen dan? Ja, nou, daar ga ik niet verder over uitweiden, denk ik zomaar... Uh... Um, terug naar het Hollandse. Zanger Whalen die kwam woensdag, uh, afgelopen woensdag in het nieuws... Uh, nadat bekend werd dat er uh, beslag op zijn uh, woning in Amsterdam was gelegd. Het onderkomen staat namelijk al een tijdje te koop... voor een uh, bedrag van bijna vijf ton. Ondertussen zou er ook uh, een geïnteresseerde hebben gemeld. Uh, Bekende Buren.nl wisten te vertellen dat de gemeente Amsterdam... beslag heeft gelegd op de woning van de 35-jarige zanger... na een aantal aanmaningen van de gemeente Amsterdam zelf... De manager van de zanger heeft inmiddels uh, laten weten... dat het om een rekening van uh, 2500 euro gaat... en uh, 2500 euro aan erfpacht zou gaan. Ja, die is uh, aan de aandacht van Waylon ontsnapt... omdat hij al een tijdje niet meer uh, in het appartement zelf woont. De openstaande factuur uh, wordt dan ook zo snel mogelijk uh, voldaan als hij het heeft. Maar ik denk dat het wel goed komt bij Waylon... Uh, woensdagmiddag dan. Nog meer op woensdag. Ja, want woensdagmiddag is uh, Jet Rebel boos weggelopen uit een Amersfoortse winkel toen hij kleding uh, wilde passen. Hij voelde zich uh, seksistisch uh, benadeeld. Jet Rebel meldde het uh, nieuws op zijn eigen Instagram. Zojuist uh, zowel bij de mannen als vrouwenafdeling weggestuurd om het uitkiezen van vrouwenkleren. Het is 2014, en dan het is met hoofdletters, dat schreef hij dan nog zo. Uh, zo schreef hij dat op zijn uh, Instagram-account. Uh, de zanger staat bekend om zijn opvallende kleding en draagt daarbij uh, graag vrouwenkleding. Uh, hij verbaast zich over de seksistische principes die de Zara-winkel erop na weet te houden. Het AD meldt uh, dat de kledingwinkel Rebel verzocht zich bij de mannenafdeling te melden. Het is spijtig uh, dat het gebeurd is. Uh, we zijn absoluut niet seksistisch. Nou, blijkbaar dus wel. Ik weet het zeker. Het kan niet anders. Want anders uh, doe je zoiets niet. Hey, uh, straks uh, meer uh, nieuws. Dat weet ik zeker of niet. Dat gaan we merken. Maar uh, eerst gaan we nog luisteren naar een prachtige plaat van uh, Nathalie Leroy samen met Jeremiah. Staat op nummer 5 in de Euro Breakdown met uh, Somebody. Do I say No time to waste Always play it cool And at the end of the night when the lights go Why will we turn down? Oh no, we won't We ain't never turn down we, we ain't never turn down Ooh. And when they try to make us leave We turn and say we're never going home oh, oh, oh, oh. And you know just what I wanna do Vijf voor die uh, Nathalie LaRose met Somebody. En dit is uh, Robin Schultz samen met uh, Aalzien. Op nummer vier natuurlijk uh, met het prachtige Headlights. Vorige week uh, stond deze plaat nog op een uh, zesde positie. Twaalf weken ondertussen staan ze alweer uh, in de lijst. En het is alweer uh, bijna vijf uur. Dat betekent uh, dat we ons op gaan maken voor de top drie van uh, deze week. Maar uh, hoe zag de top 3 van vorige week er ook alweer uit? Nou, zo. Nummer 3.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 Nummer to everybody used to be to blame you should be. watch as as you see mm -hmm. Vertrouwbaar, maar wel origineel. Op 3, dus vorige week klonk al nummer 5: Restart Again. Met kan, Don't Worry it, op 2. En op nummer 1: Matej Laser, DJ Snake featuring meu. En die staat deze week op 3. ...in de lijst deze week. Vorige week dus op nummer 1. Dat is ook zijn hoogste notering, logischwijs. Staat hij nu op nummer 3. Major we samen DJ Snake featuring Meu met uh, Lean On. Snel door met de nummer 2 van deze week. Vorige week op 3. 2 is ook zijn hoogste notering en staat 12 weken lang in de lijst. we het over uh, Klingande natuurlijk. Met het prachtige nummer Riva. Restart the game. Op nummer 2 Klingande. You tasted the pain, now losing someone What can say, don't even look back At this wasted moment's time You're to ain't what it used to be So now to blame, you should the tree We watch it fall, as you see stop the game You tasted the pain, now losing someone What can don't even look back At this wasted moment's time. Yeah, to anybody but it used to be. It's so not the blame you shoot between. You watch it fall as you can see. Start the game. Start it man Forget about the past you'll not out of mind Now this world you'll find Answers to your pain. Dude, walk and make it a yeah, taste. In the pain I'm losing someone who can things don't even look back At this wasted moment's heart If you're hard to but it used to be Used so not to blame You should be treated Watch it all as you can see You start the game Samen met Brokenback, Revive restart the game. Deze week op uh, nummer 2. Eén plaatsje. Lekker kunnen stijgen dus. En dan gaan we opmaken voor de nummer 1. En de goede oplettende luisteraar uh, weten ondertussen welke dat is. Die is niet zo moeilijk namelijk. Eerder op uh, nummer 1 geweest. Nou weer terug op zijn plekje waar hij uh, thuis hoort. Met Khan, don't worry. We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 13 weken lang in de lijst. Eerder al op de eerste plek gekomen. En deze week dus uh, wederom uh, weer terug. Vorige week nog op twee, Deze week dus op 1. Met Khan samen met Ray Dalton. Met prachtige zomerse hitje. Um, don't worry about a thing. Oftewel don't worry. Ik zeg dat het de heetste hit van 2015 gaat worden. Maar goed, daar gaan we vanzelf achterkomen. Hey, um, 25e in aflevering 28 van 10 juli 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 14 stijgers, 7 zitten blijven, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Demi, uh, Lovato en Pharrell William zijn erbij gekomen. Clean Bennett en Megan Trainer hebben ons verlaten en ik ga jullie ook verlaten. Ik dank jullie voor het luisteren, ik dank Sander voor alles en tot volgende week! Yeah, what? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet niet, ik slept het hele ding. Nou, je hebt niet veel much.